Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Russische president Poetin gaat, voor zover bekend... voor het eerst sinds de inval in Oekraïne op reis naar het buitenland. Volgens de Russische staatstelevisie gaat hij deze week naar Tajikistan... en naar Turkmenistan. Daar is in de hoofdstad Ashabat een topconferentie... van landen die aan de Kaspische Zee liggen. De laatste keer dat Poetin een buitenlandse reis maakte... was begin februari, net voor het begin van de Oekraïne-oorlog. Toen ging hij naar China... Bij een ongeluk met een trike in Italië zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Ze waren op weg naar Brenzone aan het Gardameer. Bij een afdaling raakten ze in een haarspeldbocht van de weg en vlogen het ravijn in. Ze maakten een val van zo'n 50 meter. De Nederlanders zijn per helikopter naar het ziekenhuis in Verona gebracht. Een derde Nederlander, die ook op de trike zat, raakte licht gewond. Iran heeft een omstreden raketlancering uitgevoerd, een dag nadat het land met de Europese Unie had afgesproken de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma te hervatten. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iran is de zogeheten Sulayana-raket voor satellietlanceringen, maar de VS waarschuwt dat de raket ook gebruikt kan worden om kernkoppen af te vuren. Iran zegt dat het geen nucleaire wapens ontwikkelt en dat zijn ruimtevaartprogramma geen militaire component heeft. De lancering volgt op een maandenlange impasse... in de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Duizenden mensen hebben in Den Haag gekeken... naar het varend corso uit het Westland. Ruim 40 boten versierd met bloemen, groenten en fruit... maakten een rondje door de Haagse grachten. Het corso met tuinbouwproducten sloeg Den Haag altijd over. In 2017 zou dat veranderen, maar vanwege strenge veiligheidseisen... en een paar jaar corona kwam het er pas dus dit jaar eindelijk van. En dan het weer. In het oosten is het bewolkt en trekt af en toe een bui voorbij. De rest van het land ziet af en toe ook zon. Het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 13 tot 15 graden. Morgen in het noorden en oosten bui. Elders is het droog en schijnt de zon. Het wordt morgen opnieuw maximaal zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Wiel op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn tussen Dijk en Den Hoever 4 km met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort is de Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Stay Sex D, sex OD, you got it, girl, you got it. Hey, you got it, girl, you got it. Yeah, pretty little thing, you got a bag and now you violent. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you, the DM looking violent. Talking why you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no god. Staying low, but you know what the prize is Ain't never got you know it being modest Poppin' shipping only cause you know you poppin' Yeah you got it girl You got it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 Pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous peignir Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle Les chefs nous ont donné à tous des gorges et des Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille Pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana, Dana. Un vers l'ennemi.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 Anything We could be anything we wanted to be. Een hete zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the best. Put it on your chin, oh. I did it so good, I'm not running <laughs> Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing this for sure. Can I have you to me, book a You and I. Check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 Un yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me existe, que no puedo conformarme sin poderte mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Decir que een mujer cambió mi suerte, veranderde. Ik ben blij dat sepa je sufrir. ontmoet. Ik ben blij la ik je heb ontmoet. la ben blij dat ik je heb ontmoet. Ik ben blij dat ik je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 Want je kunt zeggen je geen Ga mal a mi cariño, tan sincero Lo que conseguirás que no ik nombre nunca más noem. Wat kan ik Que Wat kan ik doen? Wat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 Tampoco de estas cinditas jodiendo la vida, no digas que me ama esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre.